De Amsterdamse politie heeft twee mannen van 22 en 26 opgepakt... voor een serie plofkraken. De afgelopen maanden sloegen plofkrakers negen keer toe in Amsterdam... en één keer in Aalsmeer. Gevels en automaten raakten daarbij zwaar beschadigd... maar volgens de politie is er bij geen enkele plofkraak geld buit gemaakt. De politie sluit niet uit dat er nog meer personen worden aangehouden. En het aantal weginspecteurs van Rijkswaterstaat dat wordt aangereden... is vorig jaar gestegen naar 18. Dat zijn er zes meer dan een jaar eerder. In 2018 werd een recordaantal van ruim 1600 boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis boven de weg. 40% meer dan in 2017. De boete bedraagt 230 euro. Het negeren van rode kruisen is al langer een probleem. Daarom krijgen 100 weginspecteurs de BOA-status en mogen ze boetes uitdelen aan automobilisten die het verbod negeren. En dan schaatsen. Antoinette de Jong heeft voor het eerst in haar carrière de Europese allround-titel veroverd. In Colalbo won ze op de afsluitende 5 kilometer. Vanochtend won ze de 1500 meter. Gisteren won ze al de 500 en de 3000 meter. Vanochtend was ze oppermachtig op de 1500 meter. Bij de EK Sprint voor de Mannen is Kai voorbij op weg naar de titel. Hij won gisteren al de eerste 500 en de eerste 1000 meter. En hij won vandaag ook de tweede 500. De EK Allround voor Mannen is vandaag begonnen met de 500 meter. Die werd gewonnen door de Let's Silovs. Beste Nederlander was Patrick Roest met de vierde plaats. En dan het weer. Regen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten wordt het droger... maar ook nog een enkele bui. Het wordt zo'n 6 tot 9 graden. Morgen regen met veel wind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 in het Mediapark Zandvoort, om het zo maar eens te zeggen. Zo is het. Wat gaan we vanmiddag gewoon doen, Albert-Jan? Ja, uiteraard een overvol programma, maar het, uh, As We Speak... is er, wordt er momenteel uh, is het schoolbasketbaltoernooi aan de gang. Dat is vanmorgen om 11 uur begonnen. En over een tweetal uh, platen gaan we live schakelen uh, met de Korverhal. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En uh, om half drie schijnt daar uh, de, de finale al te worden verspeeld.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 Lekker muziek ook tussen 2 en 5 waar deze zing van de Omi. Single Days van Omi, horde de cheerleader. Zo dadelijk gaan we schakelen met Joop van Hij Zij is vanmiddag voor ons aanwezig bij het schoolbasketbaltoernooi. Maar eerst deze lekkere gauwauw van Santana. Hier is Cis Voor deze plaat is uh, gewoon lekkere herrie op de Zandvoortse Radio. Joris Santana in She's Not There. We gaan schakelen naar de Korver Sporthal, want daar is aanwezig Joop van Is. Het schoolbasketbaltoernooi. Goedemiddag Joop. Ja Rob, goedemiddag. Uh, een beetje herrie. Uh, en trouwens, uh, jij ja, had uh, gezellige herrie op de radio. Hoor. Dat hebben niet waardelijk. Goeie keuze. Ja toch? Santana, hè? Dat ja, dacht ja, ik. Ja, we hebben we, we weer het schoolbasketbaltoernooi. stal weer.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 ...is al de kampioen be bekend. Want de uh, Harrieschapschool is de hele school die alles gewonnen heeft. Dat kan ook niet anders. En uh, de, het is, ligt aan de uitslag van de laatste wedstrijd... ...welke school dat tweede wordt en derde. En dat is ook belangrijk in verband met uh, de grote beker. Bij de jongens is het ook al klaar. Daar heeft de ONS gewonnen. En uh, ja, als nu uh, de ONS...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 gewonnen. Nee, dit wordt toch de Nicolaas ex-eco met, uh, met uh, de Duinroos. Nee, sorry, Met Mar school moet ik hebben. Mar school. ONS. ONS gewonnen, Mar school wordt tweede, uh, de Duinrooschool wordt derde en uh, zo gaan we verder. Dat is dan bij, bij de jongens is dat. Herstel, ik ga het opduwen. De ONS bij de jongens gewonnen. X1 met de Maria School, maar een beter doelval. De school is derde geworden, Nicolaas School vierde en de Schaf vijfde. Nou, en bij de, Hannys, bij de meisjes heeft de ONS niet gewonnen. Ja, wel gewonnen van de Maria School. Dat betekent dat de ONS tweede is, Hannyschaf was al bekend. ONS tweede Maria School derde, denk ik, Duinerootschool. Nee, dat wordt Tiele kilo. Dat moet ik even uitrekenen. En dan Nicolaas School is als laatste geëindigd Ja, en dan de Grote Beker. En het, het dreigt dus wat ik al zei, je, te worden de ONS en dat is gewoon gebeurd. ONS die wint voor de vierde keer in successie. De Grote Beker is schoolkampioen. En dat gaat straks uh, onze uh, uh, wethouder van sport, Jo Beres is hier aanwezig. Om die grote beker uit te reiken. En dat zullen ze straks allemaal horen. Ontzettend gezellig toen ooit goed geslaagd. Eén uh, jongetje die was gevallen, een beetje ongeluk gevallen. Die moest even boeken bronnen naar het ziekenhuis.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 不要利用一下 ja. Oké, okay. dankjewel Joop en uh, heel veel plezier nog uh, daar en uh, zo dadelijk dus uh, de bekeruitreiking uh, door uh, Joop Berensen. We hebben ook nog een sportiviteitsprijs, maar die moet ik nog uitrekenen, dat kan niet. Die wordt uitgereikt door de senior van de, wat, wat zeg ik? Nesto. De Nesto van de sportraad. <laughs> die zit hier daar, <lacht> <lacht> Gelder, ah, <lacht> die gaat dat doen. En <lacht> die gaat vast bekend maken. Heel en dat is in mijn ja. ogen de meest ja. belangrijke prijs, dat team de, de sportiviteitsprijs ja. heeft geworden.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 The best. steeds de spouw opzetten in de studio. Dacht ik even van, hé, hey, hele nieuwe versie. Maar het klopt, Albert Jan was aan het BC. Dat hoorde ik. Wat klinkt die plaat anders dan normaal? Heb ik altijd een goede versie opgezet? Ja, heel goed. Lekker gaan we houden zo op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag bij ZFM. De lokale radio vanuit Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag. En zoals je waarschijnlijk wel gezien hebt in de social media. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's, Albert Jan.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 Dankjewel weer. En hier is Beyoncé.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 agenda voor handen. Ik verwacht dat het een druk bezochte avond gaat worden. Ik wou net zeggen, ik hoop dat het allemaal past. Aanstaande dinsdag dus vanaf 8 uur... het eerste raadscommissievergadering van het kalenderjaar... met twee hot items, extra paviljoens... en de toeristische verhuur in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, inderdaad aankomende dinsdag 8 uur. Dan is deze belangrijke vergadering... Airbnb en de strandpaviljoens, dat wordt besproken... De hoofdonderwerpen vanaf uh, aankomende dinsdag 8 uur. 11 minuten, over half 3. U stond voor een goedemiddag, leuk dat je luistert. Houd de radio aan op CFM met nu Curious Tink The Cats. Stars in postures, and hanging out on clouds the moon. On It's a fairy tale to me, but That generates your every end Curiosity kill the Cats en Down to Earth. En een beetje in dezelfde tijd als uh, Duran Duran en uh, andere bands. En het is uh, goed te horen aan de muzieklijn uh, zoals die destijds uh, gebracht werd. En hier is Het Duurt Te Lang.